Men heeft er kleine nageltjes met mostervol vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mostertaf. af, besmult toch niet zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vleeskroketjes zijn Louise, ze zit niet op je nagel te bijten Wat, wat vies, Louise Je zult met dat bijten je vingers Wacht Wat vies, Louise Hou oh, met dat bijten al, oh, anders heb je een strok. Je kleine vingertjes zijn toch die lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagel te bijten. Pap, papies, Louise? Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. De nageltjes zijn naar de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 Bob Louise, zit niet op je nagel te bijten. wacht wat is Louise?